1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Bekerduel Ajax AZ. Overgespeeld zonder publiek. Werkgevers willen geen koopkrachtreparatie in nieuwe cao's. En veel klachten over overvolle treinen. Het is bewolkt, soms valt er wat regen, er komt meer wind en het wordt ongeveer 7 graden. Morgen eerst enkele buien in het noorden, later in het hele land regen en morgen ook weer een graad of 7. En na morgen wisselvallig en behoorlijk zacht. De KNVB heeft bekendgemaakt wat er gaat gebeuren met de gestaakte bekerwedstrijd tussen Ajax en AZ. Die werd vorige week stilgelegd toen een Ajax-supporter het veld opliep en AZ-doelman Esteban aanviel. U hoort directeur betaald voetbal van de KNVB, Bert van Oostveen. Het besluit is dat de wedstrijd in zijn geheel zal worden overgespeeld. En dat zal gebeuren op donderdag 19 januari om 14.30 uur. Dat is dan met 11 tegen 11. En de wedstrijd zal, dat is aanvullende voorwaarden, worden gespeeld zonder publiek. Zonder publiek. Daniel Dekker, voorzitter van de supportersvereniging van Ajax. Goedemiddag. Goedemiddag. Zonder publiek en die 10.000 euro boete. Wat vindt u van die uitspraak? Ja, het is natuurlijk een van de straffen die de KNVB kon opleggen. En algemeen zou je kunnen zeggen dat het ontzettend jammer is... dat nu weer een merendeel van, van de voetbalsupporters worden gedupeerd door een eenling. Hè? Want doordat die jongen het veld op is gelopen... hebben, hebben mensen die een kaartje hebben gekocht voor die bekerwedstrijd... Uh, maar een half uur voetbal gezien. Die worden op geen enkele manier gecompenseerd. Ze Zijn gewoon hun geld kwijt. En, uh, en nu een nederlaag voor het voetbal door op donderdagmiddag om half drie in een leeg stadion deze bekerwedstrijd af te wikkelen. Ja, dat is ontzettend uh, treurig. Maar aan de andere kant uh, een staken bij uh, 1-0. Uh, uh, wat had u daarvan gevonden? Ja, er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden. Ik denk dat de KNVB, uh, wie het typisch Nederlandse een soort poldermodel heeft gekozen, zodat de beide partijen uh, redelijk tevreden kunnen zijn. Uiteindelijk heeft een symbolische boete gehad, uh, 10.000 euro. Uh, en de wedstrijd wordt helemaal overgespeeld met 0-0, met 11 tegen 11. Het is alleen jammer dat, uh, dat, dat, dat zo'n bekerwedstrijd. Uh, eigenlijk in zo natuurlijk, moet zo'n toernooi natuurlijk een feestje zijn. Hè, waarbij, uh, ja, waarbij het publiek natuurlijk ook aanwezig is. Zowel de thuis als de uitspelende ploeg. Dat de supporters hier niet bij kunnen zijn. En, uh, ja, uh, dat, dat is uh, verschrikkelijk jammer. Dat, dat één iemand dat dus voor, voor iedereen. voor het totale voetbal kan verknallen. Ja, het is zonde. Maar goed, uh, dit is de uitspraak. Daar zullen we het mee moeten doen, meneer Dekker. Ja, zo, zo zit het vaak. Ja. En, uh, ik heb al wel eerder gepleit voor een meldingsplicht hè, voor mensen met een stadionverbod. Dat zou natuurlijk deze problemen in de toekomst zeker kunnen oplossen. Door iemand, net zoals het in het buitenland gebeurt, in Engeland met name. Mensen zich gewoon moeten melden op politiebureaus en club speelt. Dan komen deze mensen überhaupt niet meer in het stadion. En dan hadden we de wedstrijd op een heel andere manier kunnen beleven. Dan word je, worden al die mensen er niet de dupe van, wat u nee. net vertelde. Ja. Ik dank u wel voor de eerste reactie, meneer ja. Dekker. Graag gedaan. Tot ziens verder met de Ajax, want de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Steven Ten Haven, die is uh, voor de rechter gedaagd door oud-Ajaxiet Tjeula Ling. En dat uh, speelt allemaal vandaag. Verslaggever Matthijs Hotter op die volgt de zaak voor ons. Uh, Matthijs, waarom heeft Laling Ling dat eigenlijk gedaan? Hij is afgewezen als voorzitter, als directeur van uh, Ajax. Hij is naar voren geschoven door Johan Kruijff om directeur te worden van Ajax. En uh, hij zegt afgewezen te zijn omdat hij in verband wordt gebracht met omkooppraktijken. Er zou zijn gezegd dat uh, het uh, schering en inslag is dat er in de Slovaakse competitie clubs worden omgekocht. En dat heeft alles te maken met de club van Ling, A.S. Trentin. Een voetbalclub uit de Slovakije waar Ling eigenaar van is. En verder heeft hij geen goede reden gekregen. Zo zegt hij waarom hij geen algemeen directeur van Ajax zou kunnen worden. En hij wil dat Ten Haven zijn naam zuivert voor de rechter. En dus zegt dat hij niets te maken heeft met omkooppraktijken... of. Stekenpenningen. Dat is de inzet van, uh, van het hele verhaal. De naam moet worden gezuiverd. En Ten Haven, die uh, spreekt dat waarschijnlijk allemaal tegen. Klopt. Die zegt dat hij dat niet heeft gedaan. Dat dit citaat, dat het schering en inslag is, een citaat is van een supporter die dat heeft geroepen op de supportersavond op 17 november waarna Ten haven zelf zou hebben gezegd dat er helemaal geen bewijzen voor zijn. Met woorden zoals, uh, ik heb de bankrekening niet gezien... of er zijn geen bankafschriften of iets van die strekking. Met andere woorden, uh, er zijn geen bewijzen. Dus ik kan niet zeggen dat Ling uh, iemand heeft omgekocht... waarop Ling zegt, ja, maar door er geen uh, duidelijk afstand van te doen... blijft de suggestie bestaan. En daarmee is de zaak dus nog niet af. Nou, vandaag uh, de rechtszitting... Vanochtend zijn over en weer de argumenten uitgewisseld waarom het dan toch in de lucht hangt dat Ling in verband wordt gebracht met omkooppraktijken. Harde bewijzen daarvoor zijn nog steeds niet boven tafel gekomen. En uiteindelijk, aan het, helemaal aan het einde van de zitting, kwam er toch nog een bemiddelingspoging op initiatief van het kamp ten haven. En op dit moment uh, wordt er overlegd, zijn beide partijen uh, samen aan het onderhandelen hoe ze eruit kunnen komen, zodat de rechter geen uitspraak hoeft te doen. Een bemiddelingspoging dus bij Ajax. Matthijs Holter op dankjewel. De bevolking van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang... heeft afscheid genomen van zijn leider Kim Jong-il. Drie uur lang reed een auto met de kist van de overleden leider... door de straten van de hoofdstad. En langs de route stonden honderdduizenden huilende Noord-Koreanen... die sneeuwbuien trotseerden om toch nog een glimp van die kist op te vangen. Hoogleraar Koreanistiek Remco Breuker... die had niet verwacht dat er zo oprecht gerouwd zou worden. Kim Jong-il was geen geliefd leider. Hij was gevreesd zelfs gehaat in zon, bij sommige mensen. Bij veel mensen, denk ik. Terwijl zijn vader, Kim Il-sung, uh, geliefd was. Misschien ook gevreesd, maar voornamelijk geliefd. Bij hem was het anders. Uh, maar toch is er met zijn overlijden een, een groot vacuüm uh, gecreëerd. Um, en ik denk dat dat voor die sfeer van rouw heeft gezorgd. Dat men toch echt bang is voor wat de toekomst gaat brengen. Kim Jong-il bij alles wat hij fout heeft gedaan, en dat is heel erg veel... hij was een mede dictator... is ook degene die het land veilig heeft gehouden... Ten tegenover buitenlandse invallen en zo. En dat is denk ik iets waar, waar men zich ontzettend veel zorgen over maakt... hoe dat nu verder moet. Dat verklaart denk ik de sfeer van rouw. En Koop Breuker. Morgen is het ook nog een dag van rouw in Noord-Korea... dan helemaal in het teken van de bijzetting van Kim Jong-il... die vorige week overleed, 69 jaar... en zijn jongste zoon, Kim Jong-un, volgt hem op als leider van Noord-Korea. In Zomeren, in Brabant, is een man betrapt die miljoenen liters afvalwater wilde pompen in de Diepenhoekse loop. Die man had langs de sloot bij zijn bedrijf een diep gat gegraven van eh, 1,50 meter of 150 bij 11 meter. Dat is een flink gat. Dat had hij gevuld met afvalwater. Daar zat vermoedelijk mest in. En toen hij betrapt werd, was al een deel van het afvalwater via een slang overgeheveld. De milieupolitie heeft de man gearresteerd. Het waterschap is de sloot nu aan het schoonmaken in Zomeren en de schade loopt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 Volgens het CBS is dat bijna een verdubbeling ten opzichte van 2005. En de achterstand op jongeren wordt steeds meer ingelopen. Samen met ouderen uit Luxemburg en de Scandinavische landen... zijn Nederlandse ouderen de koplopers in de Europese Unie. Ouderen gebruiken het internet in veel opzichten net als jongeren, zegt het CBS. Net als jongeren gebruiken ouderen het internet vooral voor communicatie. Dus het versturen en ontvangen van e-mail en, en het opzoeken van informatie. De grootste groei zien we bij het internetbankieren. De ouderen lijken nu ook echt het internetbankieren te ontdekken. Tweederde twee derde van de ouderen bankiert nu online. In 2005 was dat nog minder dan de helft. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 In een adviesnota schrijven ze dat de economische vooruitzichten zo slecht zijn... dat inflatie en koopkracht niet langer de loonstijging mogen bepalen. En bovendien willen de werkgeversorganisaties dat de pensioenkosten niet verder stijgen. Ook een loonsverhoging zou dan niet mogen meetellen bij de pensioenopbouw. Maar de FVV ziet daar dan weer niks in. Ik denk dat de loonkosten in Nederland uh, nou een van de, de laatste problemen zijn. We hebben altijd heel verantwoorde looneisen, ook dit jaar hebben we een verantwoorde looneisen voor de nieuwe cao-ronde. Er is geen enkele aanleiding om uh, nu het fundament onder pensioenopbouw... namelijk uh, ja, naarmate je inkomen verdient, bouw je pensioen op... om daaraan te gaan toornen. Reizigers klagen massaal over de overvolle treinen van de NS. Dat zegt tenminste reizigersorganisatie Rover. Na de opening van een meldpunt volle treinen... er komen zo'n 2 à 3 telefoontjes per minuut binnen, volgens Rover... Aan de lijn is nu Edwin van Scherrenburg van de NS. Hoe verklaart u die talloze telefoontjes? Uh, nou, We monitoren dat zelf ook nauwgezet. Dat doen we via sociale media, via onze uh, klantenservice... Uh, en ook op basis van meldingen van personeel. En op basis van die meldingen hebben we op sommige trajecten... ook al maatregelen genomen en extra materieel ingezet. Uh, maar wat kan meespelen is dat we ook onlangs net een nieuwe dienstregeling zijn begonnen. Dan zijn mensen toch ook vaak bezig om weer uh, nieuwe routes te vinden, nieuwe weg te vinden. Wat ook uh, nou ja, soms tot wat, uh, wat drukte nog kan zorgen. Maar we monitoren het nauwgezet en informatie van Rover uh, zullen we daarbij ook gewoon benutten. Uh, om scherp te krijgen, hé, hey, moeten we misschien op sommige trajecten iets meer doen? Noemt u eens een paar van die plekken. Wat zijn knelpunten die u eruit gepikt heeft? Nou, bijvoorbeeld op het traject Nijmegen-Den Bosch hebben we wat meer materieel ingezet uh, en ook op het traject Geldermas-Utrecht. En er staan ook nog een aantal trajecten, uh, gaan we wat uitbreiden, uh, bijvoorbeeld de sprinter van Haarlem naar Den Haag. Nou, zo zijn er een aantal trajecten waar we ook mee bezig zijn en waar wij ook denken van, hé, hey, daar moet misschien iets gebeuren, want uh, ja, we zien daar toch wel veel meldingen over. Dus dat pakken we dan op. Dus eigenlijk uh, is het een soort erkenning van, ja, we hebben toch wat te krap ingeschat uh, allemaal? Uh, nou het is iets. Uh, er spelen een aantal elementen een rol, soms is het ook een stukje beleving in de zin van in de nieuwe sprinter en moeten mensen ook wat vaker staan. Uh, dus dat speelt soms ook mee, maar we wegen alle klachten en kijken dan goed van hey, is, er, is er hier misschien iets aan de hand en uh, moeten we daarop inspelen en dan doen we dat ook. Wanneer denkt u dat de, de, de problemen, de klachten geïnventariseerd zijn en de problemen verholpen? Nou, we blijven dat altijd nauwgezet monitoren. Uh, traditioneel is het in de herfst ook altijd uh, iets drukker na de zomer. En, en de beleving van mensen speelt dan ook mee. Dus we blijven dat nauwgezet monitoren. Uh, en die nieuwe dienstregeling die speelt daar doorheen. houden we goed in de gaten uh, en blijven er altijd dan Let op. Dank u wel. Edwin Scherrenburg van de NS. Van Schermburg heet hij. In de gevangenis in Maastricht is maandag een gevangene overleden. na een worsteling met een aantal bewakers. Volgens het Openbaar Ministerie had de man bewakers aangevallen. De Rijksregerge onderzoekt nu of die bewakers. buitensporig geweld hebben gebruikt. om de man in bedwang te houden. Er wordt onder meer seksie verricht op het lichaam van de gevangene. Getuigen zeggen dat de man al vijf dagen in een isoleercel zat. en dat het gevangenispersoneel hem hard heeft aangepakt. En die man overleed in het ziekenhuis. De politie in Drenthe heeft twintig tips gekregen over een moordzaak uit 2009. En daar zouden volgens de politie enkele interessante tips tussen zitten. TV-programma Opsporing Verzocht besteedde gisteravond aandacht aan die zaak. In juni 2009 werd een vrouw van 88 dood aangetroffen in haar kamer. Dat was in een zorgcentrum in Meppel. Ze was met tape vastgebonden en ze was deels ontkleed. De politie doet al 2,5 jaar onderzoek naar die zaak. En daarom is het aantal van twintig nieuwe tips optiebarend gelet op het gegeven dat deze zaak in 2009 speelde, dus al een aantal jaren terug, um, is het altijd maar afwachten van wat voor reacties levert het nog op, hoe, hoe ver zit het nog in het geheugen van mensen. En uh, de coördinator van het onderzoek is heel tevreden met dit aantal, Je had dit niet verwacht. Vorig jaar deden enkele honderden mannen in Meppel en omgeving mee aan een DNA-onderzoek, maar dat leverde niks op. De lezers van het Historisch Nieuwsblad hebben Maarten van Rossum opnieuw gekozen tot historicus van het jaar. Hij kreeg een kwart van de stemmen. Van Rossum oogste vooral lof voor de eindejaarsconferentie die hij kort geleden hield. En voor zijn optreden in het tv-programma Voetbal International. Op de tweede plaats eindigde de onlangs overleden professor Van Deurzen. En die kreeg veel stemmen vanwege de sociale geschiedenis van zijn woonplaats Katwijk die dit jaar werd gepubliceerd. Het is 13 over 1, we gaan naar John Bakker bij de ANDB. Met toch wat files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij knopen de hoogte, 5 kilometer na een ongeluk. En een stukje verderop naar het zuiden tussen Meers en Maastricht, 3 kilometer. De N218, Spijkenissen richting Europoort, is tussen de A15 en Spijkenissen afgesloten. En ook dat komt door een aanrijding. Dankjewel, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De bekerwedstrijd Ajax AZ moet op donderdag 19 januari helemaal worden overgespeeld. Werkgevers vinden de economische vooruitzichten zo slecht... dat inflatie en koopkracht niet langer de loonstijging mogen bepalen in de nieuwe cao's. En volgens reizigersvereniging Rover klagen treinreizigers massaal over overvolle treinen van de NS. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch. Jullie Hollander betalen zu Hause al zo viel met die pinpassen.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 En CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Bertolt Gunster is gespecialiseerd in omdenken. Hij ziet geen problemen, maar juist mogelijkheden. Is dat misschien voor ons allemaal dé manier om 2012 in te gaan? Als Joep van het Hek onderweg is naar een voorstelling, dan laat hij zich vaak rijden door iemand. En dat is niet voor niks, vertelt hij in deel 2 van zijn Radiodagboek. Zelf rijden is uh, in mijn geval niet goed voor mij. En zeker niet goed voor het verkeer, voor andere mensen. Ik heb toen ik het toch wel zelf reen, stond ik heel vaak op een gegeven moment eerst te kijken en ik dacht welke afslagen heb ik gemist en waarheen ben ik onderweg. Na nou, half twee is stand.nl. De verkoop van vuurwerk begint morgen weer. De officiële verkoop dan, want ieder jaar vallen er ook uh, slachtoffers. En er wordt nu opgeroepen om het vuurwerk op centrale plekken te laten afsteken door professionals en dus niet meer door ons, de consumenten.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 De traditionele jaaroverzichten stemmen niet altijd even vrolijk. Ook in 2011 waren er rampen, dodelijke schietpartijen, sportieve drama's. Ze waren allemaal het gesprek van de dag. Luistert u even mee naar wat nieuwsfeiten van het afgelopen jaar. Ik ben echt in shock. Al van der Rijn, even na 12 uur, waar dat gebeurde in winkelcentrum Ridderhof. Dat hoorden we. Daarna zie je een jongeman op je afkomen met een mitrailleur. Zes doden en elf gewonden. Nou, het ziet er een stuk somberder uit dan op Prinsjesdag. Toen ging men nog uit van een economische groei volgend jaar. En nu blijkt dat we een half jaar aan het krimpen zijn. En die recessie zet nog even door. Want volgend jaar gaat die krimp verder. En ook onze koopkracht gaat verder achteruit. En het heeft zijn gevolgen ook. Want de werkloosheid neemt toe met 90 tot 100.000 mensen. Na bijna een half miljoen mensen drie of vier luiden knallen. Paniek in de winkelstraten van Luik. Toen zou je al het glas brengen van de bushokjes. Mensen die daar een kerstmarkt bezoeken... zijn getuigen van een man die wild in het rond schiet en granaten gooit. Een paradijselijk eiland veranderde in een hel. Er was een man die was like hij een policeman was... en uh, was shooting rond the eiland. De 32-jarige Anders Breivik maakte met een automatisch wapen... een einde aan het leven van 85 tieners die op kamp waren. Ja, natuurlijk was niet al het nieuws uit 2011 negatief. Denk alleen even aan de voetbalwedstrijden die het Nederlands elftal won op het WK. Volgens Bertolt Gunster zijn veel problemen in de wereld even makkelijk om te zetten in mogelijkheden. Hij propageert al een tijdje het zogenaamde omdenken... En in workshops geeft hij mensen advies om kansen te zien en geen beren op de weg. En Lunch vraagt zich af: hoe kunnen we het jaar 2011 omdenken? En met dat in het achterhoofd, hoe kunnen we 2012 in. Bertolt Gunser is hier, welkom. Goedemiddag. Was 2011 nou een dramatisch jaar of viel het? Nee, mee? natuurlijk niet. Schrijdig uit. Kijk, dan begint het uh, al gelijk. Ja. Rond de 97% wat in het nieuws komt, is preventie negatief. Dat is altijd al zo geweest. Zo, zo werkt het. Goed het nieuws. nieuws bestaat niet, zeggen we nee, in de journalistiek. Terwijl het zou heel leuk zijn om op de voorpagina eens te zetten dat. Nederland het land ter wereld is waar de stroom het minste uitvalt wereldwijd. Ik las dat toevallig, ja, dat maar wist dat, ik niet. Maar dat is geen nieuws. Waarom niet? Nou, omdat het elke dag goed gaat. Maar, maar blijkbaar is het nieuws als iets misgaat. Ja. En dus omdat het nieuws zo werkt, en dat respecteer ik, want dat is nou eenmaal zo, ontstaat er dus een vertekend beeld. Alsof er dus ook crisis is, alsof er rampen zijn, alsof er uh, voortdurend nat natuurgeweld uh, plaatsvindt. En dat is dus een vertekend beeld van de nou, werkelijkheid. En ja, toch kunnen we de realiteit ook niet ontkennen, want dat van die stroom is natuurlijk waar. Dat is ook realiteit. Mm -hmm. Maar we zitten midden in een economische crisis. Daar merkt iedereen wat van. Zeker straks per 1 januari. dan gaan er allerlei regelingen in. En dingen Dingen worden afgeschaft. Ja, daar sta je dan met je omdenken. Dat is wel mooi. Maar als je ineens een paar honderd uh, euro minder in je portemonnee hebt... En dan? Ja, dan is dat een uitdaging om je leven te gaan herarrangeren. En ik zeg niet dat het altijd leven leuk en, en aardig is, helemaal niet. En uh, sommige mensen zeggen, nou, uh, denk dan is de files om. Hè? Of, uh, ja, zo werkt dat natuurlijk niet. En uh, alles begint ermee te accepteren dat de dingen zijn wat ze zijn. Maar ja, zie het ook in perspectief. Ik sprak toevallig met de kerstdagen met mijn schoonvader. En die had in de jaren vijftig een uh, goede, voor die tijd goede keurige baan. En die wilde graag een radio uh, kopen. Mm -hmm. Nou, in, in de jaren 50 was de economie opgaande. Iedereen was positief, uh, wederopbouw. Toen ging hij naar de, de, de boerenleenbank. En toen vroeg hij voor uh, 300 gulden een lening aan. Die werd hem geweigerd. Omdat ze hem niet uh, uh, betrouwbaar genoeg ja. achten om een radio te mogen kopen. Tegenwoordig hebben allemaal jongeren een iPhone van 12 jaar of een Blackberry. En dan hebben we het over crisis. Ik bedoel, ja, dat mag je toch wel in zijn perspectief zien, alles, alles is relatief, zegt u eigenlijk. Nou, nee, dat zeg ik ook niet. Want de dingen zijn echt wel wat ze zijn. als mensen hun huis niet kunnen verkopen in deze tijd... dat is natuurlijk echt wel een heel erg groot probleem. Dus dat erken ik. Maar het is, wel, ja, het is kunst om het in zijn perspectief mm. te zien. Maar goed, stel, nou even, dat is een mooi voorbeeld misschien. Je zit met je huis, staat al een jaar te koop. Je moet het eigenlijk kwijt. Je hebt zelf wel ergens anders een huis gekocht. Uh, en dan? Uh, hoe, kan je, hoe kan je dan met dat omdenken daarmee aan de, aan, de, aan de gang gaan? Nou, Ten eerste, wat ik ongelooflijk vind... is dat mensen hun prijs niet gewoon laten zakken. Huizen zijn zo'n beetje 20% minder waard dan wat er uh, gevraagd wordt. Dus het begint er al mee, het zak, zak gewoon in prijs. En dan, gebeurt er al, dan gaat er al heel veel gebeuren. Dus neem, neem je verlies? Neem je verlies, ja. ja. En mensen hebben een soort beeld in hun hoofd wat hun huis waard zou moeten zijn. Maar die waarde heeft het nu niet. Nou ja, dan kan je hoog en laag springen, maar het wordt de komende tijd alleen maar erger. Dus of neem je verlies, hoe, hoe erg het ook is. Ja, of als je dat verlies niet neemt, ja, accepteer dan dat je maandenlang in een stressvolle uh, periode zult zijn. Ja. En ik zeg niet dat dat makkelijk is, ik zeg alleen ja, dat dat de realiteit is. Ja. Hoe kun je dat omdenken in de praktijk brengen, in het algemeen? Nou, waar het mee begint is dat je accepteert dat de dingen zijn zoals ze zijn. En uh, misschien is het aardig om met het tegenovergestelde te beginnen... wat ik noem vastdenken. En met vastdenken bedoel ik een manier van denken waarmee je... In een poging een probleem op te lossen, maakt dat het probleem eigenlijk alleen maar uh, groter wordt. En dat doen we nogal eens vaak, dat vastdenken. Voorbeeldje: een voorbeeldje. Even een voorbeeldje. Misschien, ja, misschien aardige. Rolwe Herzen uh, bestond. We uh, hebben het nieuwsjaar over. dit ja. Uit het zuiden van het ja, land. bestond dit jaar twintig jaar. En die zijn gestopt met, uh, met optreden. Nou, vind ik een heel dapper uh, besluit. Maar waar ik het over heb, is in hun uh, beginjaren. toen ze nog helemaal niet bekend waren. alleen een beetje in Limburg. hadden ze een nummer gemaakt dat heette. Niks is strond. Ja, <laughs> ja <laughs> niks is strond. En de, de plaatselijke. Ik geloof dat het ging over een vuilstortplaats. Ik weet niet. Niemand had nummer, heette zo en de plaatselijke wethouder Ger Driessen... die uh, wilde het optreden van Rowan Hezen in Horst verbieden... Mm -hmm. En dat, dat deed hij ook. En dat, die, die bevoegdheid had hij. Maar dat gaf een enorme rel. En de, de Limburger schreef erover. En wat was het gevolg? De landelijke media pikte het op. Het werd een landelijke rel. En de grap was dus dat het hele, de hele affaire... Niks is stond in het nummer. En die hele wethouder... Dus, nu, twintig jaar later heb ik het er namelijk nog over... En zijn dus veel meer in de publiciteit gekomen... door het verbieden van het optreden... en dat ze, als ze het, als het optreden hadden toegestaan, gekomen waren. Ja. En het mooie is... De wethouder voor de wethouder had het een averechts effect. Voor hem was het de, de, de, de vastdenker. Van, ja, voor hem was het bijvoorbeeld voorbeeld van vastdenken. verbiedt het en het probleem wordt eigenlijk erger. Wat bijna bij verbieden altijd zo werkt. En het leuke is dat het verbieden voor Roman Haas op in eerste instantie een verlies leek. Want ze konden niet optreden. Maar achteraf was dit het begin van hun landelijke doorbraak. Ja. De techniek ontwikkelt zich ook maar. Hè. Uh, is dat een voordeel voor het omdenken? Ja, absoluut. Ja, uh, hoe vindingrijk, creatiever en intelligenter we als mensen worden, uh, hoe makkelijker we ook in staat zijn om problemen tot mogelijkheden te uh, kanten. Om een heel eenvoudig voorbeeld uh, daarvan te geven, als het gaat om het uh, milieu en uh, duurzaamheid. Het is trouwens dit is geen hogere wiskunde voorbeeld wat ik ga geven. Het is een vrij eenvoudige uh, gedachte. Maar uh, bijvoorbeeld in, uh, in Haarlem is een kerk, de Sint-Bavo-kathedraal, dat is een kerk voor warmen. Dat kost een heleboel uh, stookolie. Om precies te zijn zo'n 35.000 liter per jaar. Oftewel 80.000 euro. Dat is een probleem, zo'n kerk verwarmen. Er is ook een ander probleem van andere aard. Dat is het om computers te laten afkoelen. ICT-bedrijven investeren heel veel geld om computers te laten koelen. Nou, die twee problemen kan je met elkaar combineren. En wat heeft een uh, Gerard van der A bedacht? Het zogenaamde holy warming, warming concept, <lacht> uh, concept. Het idee is dat je die computers plaatst in de kelders in die, van een kerk. De kerk ja. wordt verwarmd en de computers worden, computers worden gekoeld. Nou, briljant, toch? <lacht> ja, maar ja... Goed, dat is gewoon iemand die, die heel slim nadenkt. En, ja. en, vooral, maar, maar ik zeg nou, ook niet dat het leven ingewikkeld is. Slim nadenken nee, is ook heel maar belangrijk. Ja. Maar het is, ik hoor vooral, je moet vooral uh, dat omdenken. Dat is vooral, uh, realiteit ligt daar volgens mij, de, is daar de basis ja, van. Ja, de dingen accepteren zoals ze zijn. En de grap is dat als je de dingen, tegen de dingen verzet... Dat, ze, dat je ze vaak alleen maar groter maakt en in stand houdt. En als je de dingen accepteert en erin meebeweegt, dat er vaak nieuwe mogelijkheden ontstaan die je niet eerder had kunnen bedenken. Even, even naar het afgelopen jaar weer. We hebben de Arabische lente, heet dat dan wel gezien. Hè? Dus in allerlei Arabische landen... Waar het volk in opstand komt, uh, revoluties. Uh, nou ja, dat is, dat is misschien nog niet zover is het dan nog niet, maar, maar toch, er gebeurt wat. Uh, zijn dat ook omdenkers? Ja, of die mensen. Nou, wat ik wel weet is dat. dat nu is het een probleem, een crisis. En de, de wereld is verscheurd daar, zeg maar, is in beweging. Um, en wat ik denk waar we mensen al over eens zijn, is dat de bevolking daar af, afstand wil nemen van tirannen, zeg maar. Mensen die de macht niet willen delen en families die zichzelf verrijken. En ondoorzichtige democratische principes, daar verzetten mensen zich tegen. En ze willen van die problematische situatie... natuurlijk naar een nieuwere, betere wereld bewegen. En dat is echt wel hun intentie. Maar of het ook lukt, het is natuurlijk heel ingewikkeld. Mm. Um, uh, in ieder geval denk ik wel dat je die crisis... daar als een hoopvol voorteken van een nieuwe wereld kunt ja. uh, zien. En, en we hebben het nu net even over onze Nederlandse situatie gehad. economische crisis, wat dat voor gevolgen voor mensen heeft. Uh, u zegt toch, van uh, blijf toch naar de mogelijkheden kijken die je hebt. Ook al krijg je minder uh, geld om handen. Uh, er is natuurlijk een belangrijk deel van de wereld... is gewoon hartstikke arm. Ja, daar komen we dan aan met ons omdenken. Bedoel, die mensen... Die worden worden getroffen door natuurgeweld. Die hebben het al uh, heel zwak. En dan? Nou, wat heel interessant is om te weten... als je het over arme wereld... Welk, welke wereld is dan precies arm? Nou, iedereen denkt natuurlijk meteen aan Afrika. Ja. Maar wat ik geweldig vind... als je kijkt naar de groeicijfers van landen over de afgelopen tien jaar... de gemiddelde groeicijfers... in de top tien van landen... nou, daar staat nu China, dat, dat kan je vermoeden. India staat er ook in... Maar van die tien landen zijn zes landen, landen in Afrika. Zes. Dat, dat is toch onvoorstelbaar. Dus ze hebben allemaal gedurende tien jaar... een groei van het gemiddelde zo'n 5%. Met landen als Nigeria zelfs boven de 7 procent. Ja. Maar Afrika is heel groot. Hè? Er zijn ook delen waar dat niet zo is natuurlijk. Nee, maar het hele continent is in beweging. En als je bijvoorbeeld Nigeria is, een land met 150 miljoen inwoners. Dat is gigantisch. Dat land heeft jarenlang al een groei van tussen de 5 en 7 procent. Nou, ik ga niet zeggen dat daar een hoopvolle, glorieuze toekomst gaat uh, aanbreken morgen. Uh, en natuurlijk vindt er nog heel veel corruptie plaats. En als het gaat om uh, ja, eerlijk zaken doen, dan staat Afrika echt wel achterin. Uh, de corruptie tierdwelig, zou je kunnen zeggen. Maar wat ik een geweldig mooi voorbeeld vind van het feit dat ook dat continent aan het bewegen is, is dat. Uh, ik vind het echt bizar, maar dat is echt dit jaar gebeurd. In de Europese, in de eurocrisis... heeft Portugal hulp gevraagd aan mm -hmm. haar voormalige kolonie Angola. Ja, ja. Nou, dat is toch bizar? Ja, ja, ja. Zij, we, we, komen, u komt op allerlei uh, nieuwjaarsrecepties straks... en dan wordt u dan ook niet af en toe een beetje moe van uzelf? Dat ja, bent... heel, ik word heel moe van mezelf. <lacht> ja, ja. Je <lacht> zal maar met mij wonen. Dat is echt ja. verschrikkelijk. <lacht> Die vrouw is erbij volgens mij. Ja, er is een soort nood, noodhull, zo noodlijn uh, in ja, nee, u, kijk, met, de studio. We be, zijn steeds bezig mensen te overtuigen van... jongens, kom op, er is ah, een. Ik ben... Ik ben in, in, Nee, in tegendeel. Alleen het leven wordt een stuk leuker als je kijkt naar de mogelijke... En wat belangrijk blijft het om te beseffen dat ik vrij positief van aard ben... juist omdat ik geleerd heb me neer te leggen bij de dingen die je niet kunt veranderen. En dus we gaan dood, uh, we hebben honger, huizen kan je niet verkopen. Daar kan je uren over mekkeren. Maar joh, aan het einde gaan we allemaal dood, daar heb je niks over. Ja. Dus dat gemekker is zinvol, en dan kan je, je hart een beetje luchten. Nou, dan ben je dat kwijt. Oké, okay, dat, dat doe ik ook. Ik ben thuis veel minder vrolijk dan hier voor deze microfoon. Dan moet je mij thuis zien. <lacht> dus het, dan compenseer ik alles wat ik hier doe Nee, maar dus belangrijk is het dat je Pas, en dat geldt voor mijzelf, maar ook voor het omdenken als principe. Je kunt dingen pas omdenken als je eerst hebt neergelegd bij datgene wat je niet veranderen kunt. Dat je daar, en ja. dat is natuurlijk een pijnlijk proces. Dat moeten lessen eigenlijk van dit gesprek zijn. Ik en hoop het. Een beetje realistisch. Ik hoop is, het is wel niet verkeerd. Nee. Uh, hartelijk dank voor de komst. Met alle plezier gedaan. Hè. Dag. Het Radio Dagboek. Deze week met Joep van Trek. Uh, ik ben onderweg naar de opname van de oudejaarsconferenten in Groningen. Ja, het zijn rare dagen voor Joep van der Hek. Hij is druk bezig met die Maar Dat is nog iets anders wat zijn aandacht vraagt. Zijn goede vriend, oud-impresario en meer dan 30 jaar adviseur... is op eerste kerstdag overleden. We hem daar gisteren ook al over vertellen. Op weg naar Groningen, waar hij de komende dagen dus speelt... vertelt hij over deze Joop Koopman. Ben jij tas? Ja. Dert ja, op morgen... Heb je sleutel? We gaan onderweg naar Groningen. Nou ja, mijn zoon rijdt en twee vrienden van hem. Ja, leuk. Nee, dit is zeker wat toe, naar een voorstelling toe rijden. Is een uh, goede manier om uh, je te concentreren. Om na te denken. En uh, ja, ik vind, dat wel, ik vind het ook wel prettig. Prettige manier van... Uh, en nu kunnen we lekker doorrijden. Ik heb een ontzettende hekel aan files. Dus ik ga ook vaak heen met de trein. En dan uh, word ik s'avonds gewoon door de student met mijn auto opgehaald. Zelf rijden is uh, uh, in mijn geval uh, niet goed voor mij. En zeker niet goed voor het verkeer, voor andere mensen. Ik heb uh, toen ik het nog wel zelf reed... stond ik heel vaak op een gegeven moment eerst te kijken en ik dacht... welke afslagen heb ik gemist... En waarin ben ik onderweg. Ik uh, privé rijd ik alles wel zelf. Maar dat heb ik gewoon als onderdeel van mijn werk gezien. Dat, uh, het is goed voor de studenten, die verdienen wat bij. Het is goed voor mij, want ik heb altijd leuke gesprekken met de studenten. Dat is leuk. Nou, uh, Joop Kopen is overleden. Joop Kopen en ik hebben 30 jaar, bijna 32 jaar samengewerkt. En Joop ging altijd bijna altijd met eigen auto. Dus, uh, en heel soms, als we allebei... naar het noorden gingen... dan stapte hij er wel eens in... bij Wittebergen. En dan uh, zet ik hem terug... ook weer af bij Wittebergen. Maar... Uh, ja, we zaten niet zo vaak samen in de auto. Joop was de enige van wie ik iets aannam. Er uh, zijn heel veel mensen... die na de voorstelling iets zeggen van... ja, ik vond dat leuk of dat leuk. Maar vaak weet ik van de mensen al, die ken ik weet ik al wat ze leuk vinden of wat ze niet leuk vinden. En ik, oh ja, dat vind jij leuk of dat vind jij minder leuk. En Joop was gewoon een veel slimmere, onafhankelijkere denker. Dus die kon veel meer uh, onbevoordeeld achter in de, uh, in de zaal zitten. Die keek vakmatig naar een man die een zaal stond te vermaken. En dus ook als ik in de week in een carré stond... dan zat hij in een carré één keer in de week... En dan keek hij hoe ik dat deed in de afloop. Daar mag je wel wat sneller. Wat mij betreft mag je daar nou wat langer op doorgaan. Dat mag er wat mij betreft wel helemaal uit. En daar had hij bijna altijd wel al gelijk in. En uh, andere mensen zijn vaak veel subjectiever. Hij was veel te slim om subjectief te zijn. Hij was een objectieve denker. Het is wel leuk als iemand in de zaal zit... en als je merkt dat een grapje uh, anders werkt dan de avond ervoor... Dat hij dan zegt, ja, dat komt, je zei het ook de vorige keer anders. Je moet het, je moet even aarzelen of je moet even, weet je, het, het is ontzettend leuk als iemand objectief naar je werk kijkt. En heel goed ziet waar het heel goed gaat of waar het niet zo goed gaat. Dus, en de, dat kon hij mij goed uitleggen. Ja, we zijn nu in Groningen bij het hotel. We zijn begonnen. Het Radiodagboek van Joep van het Hek terugluisteren kan via lunch.nchv.nl/slash radiodagboek. En dat werd gemaakt door Anne van der Veen. Zometeen, uh, stand.nl: daarin is de stelling het zelf afsteken van vuurwerk moet worden verboden. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Eerst is hier Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS-journaal. Grieken die zwart geld op een Zwitserse bankrekening hebben staan... krijgen binnenkort mogelijk een aanslag. De regering overlegt daarover met Zwitserland. Griekse media hebben de afgelopen weken gepubliceerd... over rijke Grieken die enorme sommen geld hebben weggesluist. In zomer is een man betrapt die miljoen liters afvalwater in een sloot wilde pompen. De man had langs de sloot bij zijn bedrijf een gat gegraven... dat hij had gevuld met afvalwater waar vermoedelijk mest in zat. Toen hij betrapt werd, was al een deel van het water overgeheveld. De man is gearresteerd. In een gevangenis in Maastricht is maandag een gedetineerde overleden na een worsteling met een aantal bewakers, heeft het openbaar ministerie gezegd. De man had de bewakers aangevallen, wat een bezielde is niet bekend. De Rijksrecherche onderzoekt of de bewakers buitensporig geweld hebben gebruikt. De lezers van het historisch nieuwsblad hebben Maarten van Rossum opnieuw gekozen tot historicus van het jaar. Hij kreeg een kwart van de stemmen. Van Rossum oogste vooral lof voor de eindjaarsconferentie die hij kort geleden hield en voor zijn optreden in het tv-programma... Voetbal International. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. bij nou, verkeersinformatie Ik heb één file op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Meersen en Maastricht staat twee kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Berg. Nog één dag en dan gaan de vuurwerkwinkels weer open. In de drie dagen tot de jaarwisseling zal er voor tientallen miljoenen euro's aan consumentenvuurwerk over de toonbank gaan. Waar de een veel plezier zal beleven aan het afsteken van zijn eigen vuurwerk, is het voor de ander een doren in het oog. En dan is er ook nog eens een keer uh, gevaarlijk vuurwerk. Zelfgemaakte bommen of illegaal naar Nederland gebracht uh, projectielen. De politie is drukdoende om dat allemaal te bestrijden. Zo worden vuurwerkbommenmakers op een wel heel bijzondere manier... en een moderne manier aangesproken. Dit is een boodschap voor Stevens 84. In deze film vertoont u strafbare feiten met een zelfgemaakte vuurwerkbom... bestaande uit kaliumnitraat. Ja, via internet dus. Is het te gevaarlijk geworden om mensen zelf vuurwerk af te laten steken... of moeten we het niet moeilijk doen over één dag per jaar lekker knallen met z'n allen? Ik praat erover met Arno Bonten, die is fractievoorzitter van GroenLinks... in de Rotterdamse gemeenteraad. Dag meneer Bonten. Goedemiddag. U hebt de drie jaar geleden een burgerinitiatief ontplooit om op die manier een verbod op consumentenvuurwerk voor elkaar te krijgen. Dat is toen in ieder geval niet gelukt, maar u geeft niet op, heb ik begrepen. Uh, daar gaan we zo meteen uitgebreid over doorpraten. Natuurlijk ook over die stelling. Maar we beginnen dit programma altijd met uh, drie keuzes. En daar mag u wel een ja of nee op zeggen. Hier komen ze. Ik ben bang voor vuurwerk. Nee. Het, uh, met, een, met een sterretje in je hand is nieuwjaar net zo leuk. Nee. Oh. Het aanpakken van illegaal vuurwerk is nog veel belangrijker... dan een verbod op consumentenvuurwerk. Nee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 Uh, meneer Bonten, even die stelling, uh, maar ik vrees eigenlijk dat u daar gewoon eens op gaat zeggen. Het zelf afsteken van vuurwerk moet worden verboden. Ja, daar uh, ben ik het helemaal mee eens. En daar heb ik inderdaad drie jaar geleden uh, samen met mijn... Uh Collega David Rietveld uit Den Haag, een burgerinitiatief voorgestart. Wat enorm veel support kreeg, maar uiteindelijk helaas door de Tweede Kamer is afgewezen. Ja, even uitleggen, misschien voor de mensen die dat nu eten. De burgerinitiatief betekent als je een aantal stemmen hebt, dan moet de Tweede Kamer dat op de agenda zetten en gaan ze ja. daarover debatteren. Ja, daar heb je 40.000 handtekeningen voor nodig. Nou, we hadden ruim voldoende. Dat waren er meer dan 60.000. Uh, maar goed, de Tweede Kamer uh, ja, wilde er niet over spreken en uh, heeft uiteindelijk dat burgerinitiatief ook niet in behandeling genomen. Mm. Maar ik ben wel enorm blij dat uh, nu vandaag de Partij voor de Dieren heeft aangekondigd... dat zij uh, met een voorstel willen komen om eigenlijk hetzelfde te bereiken als wat wij wilden. Ja, maar die maken zich zorgen over al die dieren die uh, zich doodschrikken op oude Ja, avond. ja dat is één dat is van de problemen. Het was niet voor ons het hoofdprobleem, maar het is wel één van de gevolgen van het afsteken van vuurwerk. Maar uh, ja, het, het hoofdprobleem is natuurlijk dat het enorm veel overlast uh, veroorzaakt. En dat er ook jaarlijks uh, honderden gewonden vallen. En dat is niet alleen maar de mensen die zelf vuurwerk afsteken... Dat is al erg genoeg. Maar uh, vaak ook voorbijgangers, uh, uh, onwetende uh, passanten. En, um, en verder is het gewoon zo dat er heel veel mensen zich uh, ergeren aan, uh, aan dat vuurwerk. Uh, ongeveer een kwart van de mensen in Nederland steekt vuurwerk af. Maar uh, meer dan de helft van de Nederlanders heeft er last van. Ja. En dat betekent voor ons ja, dat er wel een moment gekomen is... om uh, de huidige vuurwerktraditie uh, te gaan ja. moderniseren. Maar goed, het is één dag in het jaar. Of tenminste, ja, het, is, het is officieel natuurlijk één dag in het jaar waarop er geknald mag worden. Zelfs nog in een bepaald tijdsvak. Ja, moeten we daar dan zo'n gedoe over maken? Nou, het is wel een feestelijk moment. Hè. Het is uh, viering van het, uh, van het nieuwe jaar. En ik vind dat iedereen er recht op heeft om uh, dat nieuwe jaar ook uh, feestelijk en veilig in te luiden. En dat wordt eigenlijk, uh, doordat er, uh, dat de overlast zo enorm toeneemt, wordt dat voor heel veel mensen onmogelijk. En dan kan je zeggen, ja, uh, laat iedereen uh, lekker uh, zijn eigen pijltjes de lucht inschieten. Uh, kom niet aan die vrijheid. Maar uh, ik... Ik kom eigenlijk uh, liever op voor uh, de vrijheid van mensen die gewoon uh, um, veilig op straat hun, uh, hun buren een, een, nieuw, uh, een goed nieuwjaar mm. toe willen wensen. Nou, er zijn heel veel mensen die nu de straat niet, uh, niet op durven, die, uh, die het uh, onprettig vinden. En die eigenlijk in de uh, dagen na de jaarwisseling toe uh, al door een, uh, door een hel heen gaan. En ja. de, daar wil ik voor opkomen. U, u zegt honderden gewonden. Dat, ik moet eerlijk zeggen dat ik die cijfers niet, uh, niet paraat heb van de gewonden. Ik heb we, we hebben nagezocht dat er vorig jaar bij de jaarwisseling twee doden zijn gevallen. Ja. Uh, maar ja, die vallen bijvoorbeeld dagelijks in het verkeer. We gaan het verkeer toch ook niet verbieden? Nou kijk, uh, je moet risico's die je in kan perken... Uh, die, moet je, die moet je ook inperken. En uh, er zijn uh, uh, uit mijn hoofd vorig jaar uh, 800 slachtoffers gevallen. Gelukkig zijn dat uh, voor het grootste deel... Uh, uh, zijn dat niet mensen die aan overleden zijn. Maar ja, uh, uh, je zou maar de rest van je leven met een, met een oog minder... of met een hand minder uh, voort moeten gaan. Dat is geen pretje. Uh, en um, waar is dat eigenlijk voor nodig? Uh, we kunnen ook uit en nieuw op een feestelijke manier inluiden. Bijvoorbeeld door in elke gemeente... een professionele vuurwerkshow te organiseren. Dat is uh, uh, veel spectaculairder en veel mooier vuurwerk... dan uh, jij en ik uh, zelf uh, af kunnen steken. Mm -hmm. Het is veel veiliger. Uh, en dat is eigenlijk uh, het voorstel wat wij doen... Uh, heel de wereld, bijna heel de wereld doet het op die manier. Denk aan het mooie uh, grote vuurwerk in Sydney. Uh, wereldberoemd. Waarom kunnen we dat in Nederland niet uh, nou, op die manier? De vuurwerkbranche nog even, want die zal dit niet leuk vinden natuurlijk. Want die, uh, ja, die, die verdienen er natuurlijk aardig wat geld aan. Uh, miljoenen uh, wordt het er elke keer weer bekendgemaakt zo rond de jaarwisseling. Uh, die hameren er maar steeds weer op dat Nederland hele strenge regelgeving heeft... over kwaliteit, opslag, transport van vuurwerk. Dus ja, die doen er, zeggen ze, alles aan... om dat vuurwerk juist zo veilig mogelijk te maken. Nou ja, en die zetten ook een sterke lobby... Richting Den Haag in om die regels wat op te rekken. En mede daardoor is het vuurwerk wat is toegestaan, het luchthale vuurwerk, steeds zwaarder geworden. En daarmee ook steeds gevaarlijker. Het illegale vuurwerk is natuurlijk, dat raad ik absoluut iedereen af om te gebruiken. Maar het is nog steeds zo dat 80% van de slachtoffers die vallen, die vallen als gevolg van het gebruik van legaal vuurwerk. Dus ook daar, dat is, dat is zeker niet, niet, niet veilig in, in veel gevallen. En ook uh, met luchtgehaal uh, gebeuren er heel veel ongelukken. Dus wat mij betreft, um, en de vuurwerkbranche kan, uh, uh, kan daarmee ook uh, weer geld verdienen. Hè, als we grote vuurwerkshows uh, organiseren, dus als zij... Uh, hun handel een klein beetje verleggen, uh, hoeven zij er niet onder te leiden? En hoeven we die uh, honderden slachtoffers per jaar... en die enorme vuurwerkoverlasten, ja. hoeven we niet te hebben? Dat, dat illegale vuurwerk nog even. Hè? Want de politie zegt dat ze meer illegaal vuurwerk in beslag nemen. Meer dan, dan in jaren uh, hiervoor. Uh, maar ze weten eigenlijk niet waar, waar dat nou, uh, hoe dat zit. Heeft dat met het internet ook te maken? Dat het toch makkelijker is om het ergens in in vage landen te bestellen? Ja, dat, dat durf ik eerlijk gezegd ook niet te zeggen. Ik, ik ben zelf geen vuurwerkconsument, dus ik speur niet het internet af waar ik dat allemaal makkelijk kan krijgen. Maar uh, ja, ik begrijp wel dat er, dat er inderdaad veel meer op de markt is dan, uh, dan voorgaande jaren. Dus je ziet in de afgelopen vijf uh, à tien jaar zie je wel een, een groei van dat zware hele gevaarlijke illegale vuurwerk. Maar je, maar je zou dus ook voor kunnen kiezen om juist dat, dat illegale vuurwerk heel hard aan te pakken en dan ja, één dag per jaar dat consumentenvuurwerk dan maar toe te staan. Als dat uh, zou werken hè? En als je daarmee een groot deel van de slachtoffers zou verminderen... dan is dat natuurlijk hartstikke goed. En uh, ik weet dat uh, verschillende politieregio's daar ook hard mee bezig zijn. Maar aan de andere kant weet ik ook... in Rotterdam heb ik goed contact met de politie... dat het eigenlijk ondoenlijk is om dat illegale vuur, vuurwerk op te, te sporen. Uh, laat staan op het moment dat het wordt afgestoken... om dan te herkennen, ja, het gaat om illegaal vuurwerk... en daartegen op te treden. Ja. Dus eigenlijk de enige manier om uh, van die vuurwerkoverlast uh, af te gaan... is te zeggen, jongens, laten we dat... Consumentenvuurwerk Laten we dat nou niet meer doen. En met z'n allen gaan genieten van zo'n mooie professionele vuurwerkshow. En, en, en die nieuwe manier van de politie om ze op te sporen. We hebben daar net een stukje van gehoord. Hè? Dat als jij op, je, op een filmpje op, op YouTube iets zet... Uh, dat je bezig bent een mooie bom in elkaar te knutselen. Dan uh, gaan ze je hacken zeg maar. Dan, dan krijg je in feite een boodschap terug van de politie. Vindt u dat een goede aanpak? Nou, dat vind ik een, een creatieve aanpak van de politie. Alleen is het wel een druppel op een gloeiende plaats. En dat geeft de politie zelf uh, ook toe. Uh, dus ze zullen maar een aantal mensen uh, oppakken die inderdaad zo dom zijn om, om filmpjes op internet te zetten. Uh, maar een groot deel ja, zal geen filmpjes op internet zetten en uh, uh, toch uh, van die gevaarlijke vuurwerkbommen gebruiken. Uh, en daarbij wellicht zelf slachtoffer worden of, uh, uh, ja, of, of andere slachtoffer laten worden. En dat moeten we voorkomen. en dat, dat, ja, Hoe goed de politie ook uh, optreedt, um, uh, het, het blijft maar een kleine groep die ze in de, kunnen, uh, in de kraag kunnen pakken. Maar uh, ja, het grootste deel uh, zal toch gewoon die bommen op straat tot een ploffing brengen. Ja. Um, hoe komt het eigenlijk dat u... Um, um, want nu, de Partij voor de Dieren... hebt u aan uw kant gekregen. Die maken zich dus vooral zorgen over, de, over het welzijn van, die, van de dieren. Um, maar hoe komt het dat er in de Tweede Kamer... de handen niet voor op elkaar zijn gekomen? Zijn nou ja. er fanatieke vuurwerkafstekers of... Nou, kijk, het is, aan de ene kant is natuurlijk dat de, de vuurwerklobby... de lobby van de vuurwerkbranche, die is, die is erg actief op, op, op ook het niveau van de Tweede Kamer... Geef geeft ze allemaal uh, een gratis pakketje of zo? Nou, nee, dus, dat, ik verwacht niet dat het op die manier gaat... maar uh, die hebben daar in ieder geval een flinke vinger in de pap. Uh, en daarnaast is het gewoon zo, hè, dat hebben wij ook gemerkt... toen we drie jaar geleden dat vuurwerkinitiatief uh, startten. Uh, er zijn, waren heel veel mensen die het enorm met ons eens waren... maar ook heel veel mensen die het enorm met ons oneens waren... En, uh, dat ook op een hele krachtige manier lieten weten. Ja. Uh, dus ik, ik kan me voorstellen dat... Uh, hè, want het ja, het, het, uh, het ligt erg verdeeld uh, in Nederland. Uh, en als je aan mensen uh, hun vuurwerk komt... Uh, ja, dan, uh, dan, dan heb, hebben mensen het gevoel van... je pakt een beetje van ons af. Ja. Uh, en ik denk dat, dat uh, veel partijen in de Tweede Kamer... ook bang zijn om die discussie openlijk te voeren. Ja, ja want veel mensen zien dat toch... Uh, ja, als een mooie Nederlandse traditie. En die wilt u die mensen afnemen? Nee, ik wil die uh, traditie hervormen. Want vuurwerk hoort bij oud en nieuw. Uh, en dat moet ook vooral zo blijven. Alleen wil ik wel dat het veilig en feestelijk wordt. En eh, daarom stellen wij voor om eh, niet dat vuurwerk door mensen zelf af te laten steken, want dat brengt al die overlast met zich mee, maar eh, in elke gemeente centraal een professionele show te organiseren waar iedereen mooi van kan genieten. Ja, u, u geeft als voorbeeld inderdaad Sydney. Nou, toch even wat reacties van mensen die al op onze site hebben gereageerd. Je moet eens ophouden met alles te verbieden... waar jonge mensen plezier aan beleven, zegt deze meneer of mevrouw. Uh, er moet eindelijk eens een keer iets geboden worden... in plaats van altijd maar verbieden. Houd eens op met al die betutteling... Uh, het is van de gekke om alles maar te gaan verbieden... waar we een meerderheid voor kunnen vinden. Zijn zo wat reacties die binnenkomen? Die kent u al, hè? Ja, die ken ik. En uh, kijk, in beginsel begin... ben ik het natuurlijk met iedereen eens. Uh, we moeten niet betuttelen, we moeten niet verbieden. Hè? Uh, ik ben van een partij die uh, uh, zo min mogelijk... onnodige regels wil stellen. Maar aan de andere kant, kijk, uh, vrijheid... Uh, houdt op waar je de vrijheid uh, van de ander aantast. En dat is hier het geval. Hè? De vrijheid om vuurwerk af te steken... Uh, belemmert heel veel mensen... Uh, in de mogelijkheid om, om op straat uh, te komen, uh, levert een risico op voor mensen doordat ze slachtoffer kunnen worden van, uh, van, van vuurwerk. En uh, ik kom dus op voor de vrijheid van die mensen, ja. de vrijheid van de meerderheid van de Nederlanders, die uh, heel veel last heeft van, het, uh, ja. van, het huidige, van de huidige vuurwerktraditie. M Meneer Bond, en... hebt u persoonlijk een hele vervelende ervaring gehad met vuurwerk ooit of niet? Nee, maar ik moet zeggen dat ik het uh, uh, zelf ook niet prettig vind. Ik woon, ik woon in Rotterdam, uh, midden in het centrum. Uh, ja, dat... Uh, als je de straat op gaat, dat je inderdaad uh, uh, goed links en rechts moet kijken. en uh, toch heel erg op moet passen. Uh, uh, als je voorbij het uh, afsteken van vuurwerk uh, komt. Ja. als het een beetje windstil is. en uh, in Rotterdam uh, iedereen steekt zijn vuurwerk af. Uh, ja, dan hangt binnen de kortste keren. de, de stad vol met. Uh, met kruiddampen. Nou, is niet gezond, is niet ja. fijn, is niet prettig. Dus uh, ik. Uh, uh, ik ja, hoop dat we zo snel mogelijk, en Rotterdam is daar gelukkig ook mee begonnen, met het organiseren van een grote vuurwerkshow, dat we dat in, in elke gemeente krijgen. En dat dat uh, uiteindelijk ook tot het, het uitbannen van het uh, consumentenvuurwerk leidt. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft meeluisteren. Kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. 1278 mensen hebben intussen op onze site gestemd. Het zelfafsteken van vuurwerk moet worden verboden. Eens 73%, oneens 27%. Stam.NL, goedemiddag. Thomas, Amsterdam. Zeg het maar. Uh, nou, ik wil het niet verbieden. Want het hoort erbij. Een oude jaar zonder lawaai is geen oude jaar. Vroeger ging dat anders. Men sloeg uh, op vuilersbakken, pandeksels of laten tegen elkaar slaan. Carbidbussen. Toeters bellen, fluiten, gillen, schreeuwen. Een geweldig lawaai. Het oude jaar wegslaan, zo heette dat. Ja. Zo mag het worden. Maar hij wil het ook niet verbieden. Hij wil dus een groot. Ik weet niet waar woont u? In welke plaats? In uh, Amsterdam. Dam. Nou, in... hij in... wil op de Dam een heel groot vuurwerk afsteken. Nou, misschien niet op de Dam, ergens op een mooi terrein. Uh, een heel groot vuurwerk waar iedereen naar kan kijken. Nee, ik, uh, uh, het, het gaat om de voldoening van het zelf afsteken. Centraal georganiseerd, daar ben ik niet voor. Nee, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Met Jacques Zwart in Zaldonnel. Dag. Ik vind dat je moet verbieden. Omdat ik het gevaarlijk vind. Het kost ogen, vingers of nog erger. Verder vind ik dat er heel veel geld in omgaat en daar kunnen wij kindermondjes mee vullen. Ik vind het eigenlijk al die troep op straat, want de afstekers die ruimen dat als regel niet op. Mm -hmm. Als er per gemeente een vuurwerk wordt afgestoken, dan sta ik hier op de eerste rij. Goed zo, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, dag meneer Van den Berg met Jelle van Buren uit uh, Enschede. Enschede. Ja, de ramp, hè? Ja. Ik ben toch tegen de stelling, hoewel ik zelf nog wel steeds schrik van die dingen, maar... Um als dat fantastische plan van die meneer uit Rotterdam, uw gast, uh, goed werkt... dan is dat schitterende oplossing, vind ik. Ja, maar dan zou u dus... U zegt van, laat dat dan eerst geregeld worden... en dan pas gaan we over tot het uh, verbod op het afsteken van vuurwerk. Um, ja. Tot die tijd moeten mensen gewoon kunnen afsteken, vindt u. Ja, ik denk dat er veel schoud... U had net die, uh, die omdenker in uh, uw ja. programma. Ja. En daar, dat vond ik ook een hele mooie opvatting. Ja, ja, ja. En ja, u ik zegt daar meer in. Ondanks dat jullie daar die ramp hebben gehad met, met die vuurwerkfabriek, uh, uh, zegt u toch nog van, ik, en ik schrik ervan, maar toch vindt u dat mensen het recht moeten hebben om het zelf af te steken? Ja, maar er komt nog bij dat ik weet dat wanneer uh, jongetjes hier in de buurt uh, dat vuurwerk uh, niet mogen afsteken, dat ze juist uh, misschien nog wel stiekem ja, maar precies. rare, hele gekke momenten van de dag heel onverwacht gaan doen. Ja, ja. Dank u wel voor het bellen. Uh, Stampen.nl, goedemiddag. U spreekt met van Restet en Helden. Ik ben tegen, om de reden dat met donkerschap andere linie, die mensen, dat ze niet opletten. Uh, betuttelen is kletselen. Wie, be, wie betuttelt nou die mensen die betuttelen andere mensen met schade? Dan heb ik nog een heel simpele oplossing om reden. Alle schade die aan, uh, uh, gemaakt wordt, dus uh, aan lichamelijke schade, balans, uh, brandweer, ambulances, branden... al die mensen die ingezet worden, niet door de belasting laten betalen, uh, niet door de verzekering laten maar betalen... Maar door die mensen zelf? Even, even luisteren alsjeblieft. Oh. Uh, de omrede is uh, dat totale bedrag wat dit jaar gemaakt wordt, volgend jaar, en dat is heel goed voor die uh, lobbyisten... Op de belasting leggen, die, uh, de, uh, uh, op de uh, vuurwerk Ja, ja, precies. Dan moeten de vuurwerkbranche moet dat dan uh, gaan betalen. Ja. Zei, u bent niet Maarten van Rossum, hè? want u klinkt echt bijna als Maarten van Rossum. weet u dat? Nou, misschien ben ik het wel. <laughs> oh, dan feliciteer ik u met die prijs, want u hebt een prijs gewonnen. Uh, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo. Hallo. Jurgen, ja, goedemiddag. Uh, ik uh, heb vier en een week in het ziekenhuis gelegen door Rotje. Nee, niet waar. Nou, dat is echt waar. Hè? Echt? En dat is vreselijk geweest. Wanneer was dat vorig jaar? Nee, een paar jaar geleden. En wat gebeurde er? Nou, ik liep op straat en er werd uh, zomaar in de wilde weg ineens een rotje naar me toe gegooid. en uh, Naar iedereen deden ze dus dat, zomaar leuk. Hmm. En toen uh, kwam ik in het ziekenhuis en heb ik wel uh, met, uh, vier weken, ruim vier weken met verband op mijn hoofd. Ja. Want dat, uh, ja, het, was, het was heel uh, heftig. En, en, en maar, wat zegt u dan over deze stelling, met, nou, met deze ervaring snap, in het achterhoofd? Ja, weet je wat het is? Ik snap niet waarvoor er zoveel over gepraat wordt. Al tig jaren, hè, er wordt niks aan gedaan. En dat moet nou eens gebeuren, want wat dacht je van de luchtvervuiling? Je ademt dat allemaal in. Ik heb zelfs een, een, een, een, een, een, een soort bronchitis ervan overgehouden van al hmm. die ellende, als je die vieze lucht ja. al normaal in Dus, dus dat u dat zit dan. aan de kant van Bonte, zeg maar? Sorry? U zit aan de kant van onze gast vandaag, Arno Bonten. Ja, Bonte. alsjeblieft. Ja. Weet je wat het is? Leuk vuurwerk afsteken. Kom maar, Centraal Punt. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, Heertje toch? Dag. Nou, ik ben het niet eens met de stelling. Want degenen die de zaak verzieken en gaan experimenteren met vuurwerk, die groep is veel kleiner dan de mensen die er verantwoord mee omgaan. En sommige mensen laten een puinhoop op straat achter... maar bij ons in de straat wordt het keurig netjes opgeruimd. Dus u vindt eigenlijk dat de goede niet onder de kwade moeten leiden? Ik wou het net zeggen. Ja, ik dacht al, dit komt-ie. Ja, precies. <laughs> ja. En gaat u weer veel vuurwerk de lucht in knallen? Dit, dit, nee, uh... ik koop het zelf niet. Maar u ik geniet wel van een... anderen? Ik Genieten geniet er wel van, behalve van die, dat ja. illegale vuurwerk van die hele ja. harde knallen. Die maar, maar toch nog even, want deze Arno Bonte stelt dus voor... om bijvoorbeeld in, ja. uw, in uw woonplaats een mooi groot vuurwerk te maken... waar iedereen dan van kan genieten. Nou ja, dat steken ze van het gemeenschapsgeld af. Nou, daar hebben ze het ook hard nodig, hoor. Daar kunnen ze ook wat betere dingen van doen. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Met mevrouw van de Beek in Barneveld spreekt u. Dag. Ik ben helemaal voor de stelling. Behalve, ik zou graag willen dat de autoriteiten van iedere plaats... het heft in handen namen en een groot vuurwerk op een openbare plaats zouden afsteken. Waar heel veel mensen naartoe komen. En dat het verboden wordt, want het gaat, er wordt steeds maar gesproken over vuurwerk. Maar als u weet wat per plaats de schade bedraagt. In Barneveld was het verleden jaar maar 55.000 euro. Oh. En het jaar daarvoor nog meer. Ik vind het schandalig zo als het vandalisme hmm. bot gevierd wordt. Ja. Daar gaat het om. Niet ja. om dat vuurwerk. Nee. Maar er zijn zogenaamd, dat heet dan een beetje sarcastisch bommeldingen. Er worden om mijn huis heen, voor een, een parkeerplaats en achter een parkeerplaats. Je ziet de volgende morgen de bakstenen niet meer van al het vuil van de gillende keukenmeiden, de rotjes en de bommeldingen die ze gegooid hebben onder mijn raam. Ja. Ja. Mijn huisdieren raken in paniek. Die geef ik twee uur tevoren en op het moment dat het begint nog kalmeringsmiddelen... en ik ga ermee in de kelder zitten, dan heb ik nog een kelder. De meeste ja. mensen hebben dat niet eens ja, meteen ja, ja, ja, ja, ja. Ik vind het waarachtig schande dat er zoveel vandalisme gepleegd wordt. Dat het uitgebuit wordt dat ze de vrijheid hebben om ja. dat te doen. In Brussel, waar ik 35 jaar gewoond heb... wordt het, door het tegenover het paleis in het Koninklijke Park gedaan. Er komen massa's mensen naartoe. En het wordt toegestaan ja, ja. om persoonlijk nog een half uurtje lang... in de diverse gemeenten van Brussel... Roodjes ja. af te gooien en gillende keukenmeiden, maar niet de stoftige ja. bommeldingen die ze tegenwoordig maken. Dat gewoon dat uit dingetje. sadisme om de boel kapot te maken. Mevrouw, mevrouw de Nederland, nou, de Nederlandse mentaliteit. We stoppen dit spervuur nu aan ik heb woorden. Geen want... zelfbeheersing meer. Ja, dank u wel. Ik wens u een prettige jaarwisseling. Ja, ik u ook. Dank u wel. We gaan snel terug naar Arno Bonte, want die zal dit toch ook... een beetje als muziek in de oren klinken, want um, hij vindt dat ook wel. Uh, meneer Bonte, uh, wat vindt u van de reacties over het algemeen? Nou ja, de, de, de meningen liggen verdeeld, dat is, dat is duidelijk. Um, er zijn een aantal, um, uh, vind ik, ook steekhoudende argumenten... van uh, mensen die zeggen, uh, we moeten dat vuurwerk niet verbieden. Hè? Uh, de, de mevrouw die zegt, van ja, je moet de goede niet onder de kwade laten leiden. Daar heeft ze in principe natuurlijk uh, gelijk in. Alleen het lastige is dat um, uh, het nu ondoenlijk is om de kwade en de vuurwerkoverlast op een effectieve manier aan te pakken. En uh, dan moet je soms uh, tot rigoureuze maatregelen overgaan. He, we zeggen ook niet van uh, de wapenverkoop, die, uh, die geven we maar vrij... Uh, want mensen he, die goed met een wapen om kunnen gaan... die moeten niet lijden onder de mensen die dat uh, misbruiken. En uh, inmiddels is uh, ja, de, de zwaarte van het vuurwerk... Is wel een beetje vergelijkbaar met, met wapentuig. Ja. En als je met, ja. Uh, ja, op, op oudejaarsnacht uh, door de stad uh, loopt... Uh, ja, op, op sommige momenten, dan, uh, dan denk je, dan ja. wijn je uh, zelf haast in een, in een oorlogsgebied. Ja. Nou, even, even naar uw plan. Hè? Want dat is wat, u, wat, wat uw, uh, ja, uw, uw uh, toekomstbeeld is eigenlijk een beetje... Hè? dat in elke grote plaats zo'n vuurwerk uh, uh, dat wordt dan uh, centraal afgestoken. Maar goed, u, u bent uh, gemeenteraadslid in Rotterdam... en u weet als geen ander dat daar uh, bepaalde bijeenkomsten... behoorlijk uit de hand zijn gelopen. Dus hoe handhaaf je dan de orde op zo'n bijeenkomst? Mensen komen daar naartoe, zijn misschien een beetje aangeschoten... of, of gewoon dronken. En dan? Nou, in Rotterdam hebben we gelukkig al een aantal jaar ervaring met uh, zo'n uh, grote vuurwerkshow. Uh, dat hebben we als uh, GroenLinks een aantal jaar geleden ook, uh, ook ingesteld. En gelukkig blijft dat elk jaar uh, blijft dat, uh, blijft dat doorgaan. Uh, en uh, daar komen heel veel mensen op af. Uh, heel veel mensen vinden dat, uh, vinden dat leuk en, en zien dat ook als een feestje. En wat mij betreft kunnen we dat nog, nog verder uitbouwen. Ja, ja, maar goed, we gaan even naar de situatie dat u uw zin krijgt. Dus dan mag er geen consumentenvuurwerk meer worden afgestoken. Ja. Dus iedereen die iets met vuurwerk wil, die komt daar naartoe. Maar daar zitten ook nu de mensen bij die er nu een zootje van maken, die komen daar dan misschien ook wel op af. Ja, maar goed, dat, dat, dat kan nu uh, ook gebeuren. Kijk, als je een, een vuurwerk, als je echt een spectaculaire vuurwerkshow uh, organiseert... Uh, dan zou je daar in heel de stad van kunnen genieten. Dus uh, dan hoef je niet per se, naar nou, Rotterdam steken we het af bij de Erasmusbrug. Uh, het zou leuk zijn als je erheen komt, hè, want het is ook een feestelijke gelegenheid daar. Uh, maar ook als je in, uh, in Rotterdam Zuid woont, als je in, uh, in Rotterdam Noord woont... en je kijkt naar boven, dan moet je die vuurwerkshow uh, kunnen zien. Ja. Dus wat dat betreft, um, uh, hoe spectaculair... Spectaculair, hoe groter eh, zo'n show wordt, uh, hoe uh, groter gebied daarvan uh, uh, kan meegenieten. Ja. Drie jaar geleden kwam u met het burgerinitiatief. Uh, dan moet je geloof ik, mag je het een tijdje niet doen. Hè? Maar gaat u nog weer een nieuwe poging wagen eigenlijk? Nou, dat zou eigenlijk nu uh, kunnen. Hè, want uh, we uh, mag twee jaar lang mag er niet over gesproken zijn. Nou, uh, inmiddels is het, uh, zijn we drie jaar verder. En uh, ja, de Kamer is eigenlijk uh, enorm stil geweest over dit onderwerp, heeft de mond vol over veiligheid. Maar ja, als uh, levensbedrijvende situaties met oud en nieuw zijn, dan is dat. Klaarblijkelijk niet uh, belangrijk genoeg. Dus we zouden zo'n burgerinitiatief uh, nu weer uh, opnieuw uh, in kunnen dienen. Uh, ik moet zeggen, er zijn, ja, we krijgen eigenlijk jaarlijks uh, heel veel mails... ook van mensen die zeggen van... Uh, gaan jullie weer wat doen met, uh, uh, uh, tegen de vuurwerkoverlast? Uh, nu is het wel zo dat natuurlijk de Partij van de Dieren... Uh, zelf met een, met een voorstel is gekomen. Uh, dus we gaan even kijken hoe we, hoe we daarmee omgaan. Ik ja. wil daar in ieder geval alle steun voor uitspreken. Want dat betekent dat nu eindelijk ook de Kamer... Uh, over een onderwerp, uh, ja. Ja, over het vuurwerkprobleem gaat praten. Duidelijk. U heeft in ieder geval... De de luisteraars van stand.nl aan uw kant. Want als ik naar de percentage kijk op onze site. Bijna 1500 mensen gestemd. 74% is het eens met de stelling 26% oneens. Het zelf afsteken van vuurwerk moet worden verboden. U kunt de hele middag blijven reageren. Houd de radio aan. Want zometeen na tweeën meer vuurwerk. Ja. Met Thijs van den Brink. Ja, en na half drie gaan we ook nog even door over vuurwerk. Dan hebben we Kees Meijer van de Taskforce Opsporing Vuurwerk bommakers. En die voorspelt trouwens dat er een vuurwerkverbod komt binnen niet al te lange tijd. Kijk. Ook de gast Roos Mavrikouder. Dat is een Nederlandse die is verhuisd naar Griekenland. omdat ze daar de liefde vond. Uh, en komt vertellen hoe het daar nu echt gaat in Griekenland. Want ons beeld klopt daar niet echt van volgens haar. En Elsevier, journalist Gerrie van der List, schreef een uh, roman. Altijd november. En als dat gesprek net zo leuk wordt als het boek. wordt het een heel leuk gesprek. Zometeen na twee gaan we het allemaal horen. Dit is de dag. Ik ben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 Dit is Radio 1.